Je hebt ja, hetzelfde plekje geschilderd waar ik bijna verzapen ben. Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom... vandaag, kwart over zes, in Instituut Itzerda. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1. Elf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Op het Tahrirplein in Cairo zijn opnieuw demonstranten samengekomen... Het zijn er enkele duizenden, veel minder dan bij de massabetogingen van de afgelopen dagen. De betogers roepen om het onmiddellijke aftreden van president Mubarak. Vandaag is door de organisatoren van het protest uitgeroepen tot dag van de martelaren. In de gebeden rond het middaguur worden de slachtoffers herdacht die de afgelopen dagen zijn gevallen. Intussen lijkt het openbare leven in Cairo voor een deel weer op gang te komen. Een deel van de ambtenaren is aan het werk gegaan en de banken en de beurs zijn voor het eerst na een week weer open. Door drie grote bosbranden in de buurt van de Australische stad Perth is een aantal huizen in vlammen opgegaan. Volgens lokale media zijn zeker twintig huizen in de as gelegd. Zes blushelikopters en zeker 150 brandweermannen proberen de vlammen weg te houden bij andere huizen, boerderijen en wijngaarden in het gebied. Enkele tientallen mensen zijn geëvacueerd. De politie denkt dat de branden aan de zuidwestkust van Australië zijn aangestoken. Doordat het daar in deze tijd van het jaar kurk droog is, zijn de bosbranden moeilijk te blussen. Het vuur wordt op sommige plaatsen aangewakkerd door de harde wind. Provincies geven dit keer lang niet zoveel geld uit aan campagnes rond de Provinciale Statenverkiezingen als eerdere keren. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat ze bij elkaar nog geen 2 miljoen euro besteden aan campagnes voor de verkiezingen van 2 maart. In 2007 was dat nog bijna 3,5 miljoen. Volgens de provincies komt dat door de slechte economische situatie. Ook werd er bij voorgaande verkiezingen tijd uitgetrokken... om het werk van de provincies wat bekender te maken. Vooral de provincie Zuid-Holland geeft flink minder uit. In 2007 was dat nog ruim een half miljoen. Nu wordt er maar 60.000 euro besteed aan campagnes.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Het Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, welkom bij het tweede uur van OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug. Het eerste deel van een tweeluik getiteld De Fietsenstalling. Over de ontstaansgeschiedenis van het Amsterdamse Bimhuis. Het aanvankelijk nogal jazz jazzpodium. Waar toch grootheden vanuit de hele wereld naartoe kwamen. Maar nu eerst een berichtje uit de krant afgelopen woensdag... trok onze aandacht, aandacht en dat ging namelijk over een herdershond in Duitsland... die de Hitlergroep brengt in de film De Hindenburg, de tv-film. En deze film gaat over de ramp die in 1937 met de grootste zeppelin ooit is gebeurd... De Hindenburg, vernoemd naar de Rijkskanselier Paul van Hindenburg. En aan het telefoon hebben wij nu Duitsland-correspondent Margriet Bransma. Uh, goedemorgen, uh, wat is er nou eigenlijk precies aan de hand... Goedemorgen, Margriet. Hallo, hallo. Ik heb niemand aan de lijn. Nee, het, het, het lijkt erop dat Margriet Bransma ja, uh, even niet bereikbaar is en dat we dus de Hitlergroet maar even uh, door, door een hond gedaan even moeten vergeten dat we de mensen de achtergrond daarbij moeten onthouden en dat is natuurlijk ontzettend jammer. Maar ja, er is ja. niks aan te doen. Ja, Ik denk dat we maar van de Hitlergroet door een herdershond gedaan naar. De de ja, GroenLinks moet Naar binnenlandse actualiteit, namelijk GroenLinks. Want gisteren kwam die partij bijeen in Utrecht. Op een moment dat er grote onrust is in die partij. Omdat de Kamerfractie tegen de zin van overgrote deel van de achterban... de rechtse regering aan een meerderheid geholpen heeft... voor een nieuwe missie naar Afghanistan. Is dat nou een verrassende wending van die partij of een logische stap in de ontwikkeling die die partij al sinds haar oprichting ruim twintig jaar geleden heeft doorgemaakt? Om die vraag te beantwoorden is historicus Dick Verkuil nu aangeschoven, mede-auteur van het boek Van de Straat naar de Staat, dat enkele maanden geleden ter gelegenheid van het jaar bestaan van GroenLinks verschenen is. Goedemorgen. Uh, net te vroeg eigenlijk jullie boek, hè? een hoofdstukje sap kon er net niet meer bij. Uh, nee, dat zat er wel al aangekomen toen. Hè? Ja. Het is uh, november uh, vorig jaar verschenen. En uh, het was toen nog wel duidelijk dat Jolande Sap uh, op, enige op enige termijn uh, Fem Halstma zou opvolgen. Ja. En het congres van gisteren, een historisch congres of uh, een van de vele? Ah, is, waar wel wat een historisch congres, is. wat is historisch. Hè? Ja. Ik zou zeggen, ik zou zeggen uh, om in te gaan op, uh, op waarmee je begon, dat de continuïteit toch vooral overheerst... Uh, GroenLinks is twintig uh, jaar lang bezig om uh, serieus genomen te worden. Door de, door de zittende machten, zullen we zeggen. En uh, daar is uh, nu wel een soort van hoogtepunt uh, in bereikt. Ja. Ja, want, want even nog dat congres, voor, laten we er toch heel even bij stilstaan. Er is hier uh, in, uh, veel gesproken over het be beruchte CDA-congres... Uh, waar de oppositie, et cetera, over dat besluit... Uh, ja, in vergelijking met dat CDA... De, dat CDA-congres is een wonder van opstandigheid... in vergelijking met wat we gisteren zagen op het GroenLinks. Van een, een, een, een verbijsterende uh, braafheid. Ja, bijna, het bijna een CDA-congres, inderdaad. Ja. Ja, de rollen waren omgekeerd, he? want het GroenLinks heeft een heel tumultueus verleden... met, uh, met congressen en partijraden en, uh, en andere uh, commissies en gezelschappen... die heel erg ontevreden zijn over de koers... En gezien de reuring die hieraan vooraf ging, was het buitengewoon harmonieus. Ja, en alleen maar emotie van treurnis. Ja. Maar goed, voor we. Uh, we komen vast nog wel op nu terug. Maar laten we even die uh, tumulteuze achtergronden uh, doorlopen. En dus daarbij die twintigjarige partijgeschiedenis. Jij hebt dat in drie hoofdstukken, drie fixe hoofdstukken in dat boek beschreven. De laatste twee zijn allebei vernoemd naar een partijleider: naar Rozenmuller en naar Halsema. Maar laten we nog even terug naar dat begin. Want. Die samensmelting, dat ging niet zomaar, hè? Dat was op zich al een tumultueus proces. Ja, dat is bij alle fusiepartijen ja. natuurlijk het uh, geval. Hè? Dat, ook als je naar het CDA kijkt, dan zijn de eerste, de eerste jaren zijn ook uh, dramatisch... en uh, worden dan overheerst door wantrouwen... en uh, de oude clubs, clubjes die eigenlijk het liefst bij elkaar willen blijven. Nou ja, dat was bij GroenLinks ook zo. Wie, wie was die eerste partijleider nou ook alweer? <laughs> ja, dat was eigenlijk niet echt een partijleider... Ja. Uh, maar de grootste partij uh, van de drie was uh, de PPR. En uh, Ria Bekkers was uh, sinds 1977 de partijleider van de PPR geweest. En die was, is tot 1993 ook uh, fractieleider van uh, GroenLinks geweest. Ja, zij was ook de eerste kandidaat bij de verkiezingen van uh, GroenLinks als zodanig. Uh, klopt, ja. Ja, ja. Maar er was, was meteen al het gevoel van dit is het helemaal niet. Want uh, Ria Bekkers is veel te veel uh, PPR. Bovendien was hij al lang over de, de houdbaarheidsdatum heen. Ja, maar je krijgt dan ontzettend veel gerommel en er komt dan een kandidatenlijst met waar weer bijna alleen maar PSPers en CPNers op staan. Ja, dat was in 1994. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, bij de eerste, bij de eerste lijst overheerste de, de PPR in, in hoge mate, want die wilde eigenlijk die fusie helemaal niet. En uh, nou, het gevolg van zoiets is dan als je niet wil, dan krijg je wat meer prijs. Dan, uh, dan, ja. ja, ja. dan krijg je wat extra's. Net, net als jullie en al, had, Ook al he? was het gevoel van we moeten iets heel nieuws gaan brengen. Dus Paul Rosemuller was toen al in beeld en ze hebben Jacqueline Kramer, uh, hè, de, de voormalige minister van Milieu, proberen binnen te halen. Die hadden ze eigenlijk als ideale lijsttrekker gezien, maar goed, die wilde niet. En, en toen is het Ria Bekkers geworden. Ja. Goed, dan heb je nog zo'n tussenfase waarin het op een gegeven moment ook... Uh, hoe heet het? Mohamed Rabba met... Uh, nou ben ik even Ina toe. Brouwer. Ina de Brouwer, CPN, de oud-CPN-lijster. Ja. Uh, ja, als een soort duo. Ja, een curieuze zo... episode was dat. Ja? Want, uh, kijk, dat zijn we bij... ook allemaal vergeten, op een andere reden. Bij de partijleiding bestond het idee van... Paul Rosenmuller, dat is de man waarmee we stemmen kunnen winnen. Ja. Maar goed, ze hebben een, een referendum gehouden. Dat wat dat betreft was uh, GroenLinks de tijd uh, ver vooruit al in een vroeg stadium uh, gedemocratiseerd. En ja de leden die kijken vooral van met wie, nou, met wie voelen zij zich verwant. En die kijken niet van met wie kunnen we de meeste stemmen winnen. Dus die hebben Mohamed Rabbe en uh, Ina Brouwer gekozen. Ja. ja. Met kleine meerderheid overigens. Maar goed, dat, uh, dat een is drama. een ontzettend debakel. En dan, debakel, dan wordt het ja. toch Paul Roosemuller. Ja. Weliswaar... Een... Uh, rijke luidszoontje uit Driebergen, maar tegelijkertijd ook een uh, jongen met een vakbondsverleden. Een soort ideaal compromis tussen de voormalige arbeidersachterban van de CPN, studentenkozen PSP en de bibliothecaat ja, van beter de Peter zou je het eigenlijk niet kunnen hebben, alleen ja. had hij geen milieuachtergrond uh, natuurlijk. Ja. Dat was natuurlijk jammer. Uh, hij, heeft, uh, hij heeft geprobeerd om dat uh, Hij heeft zich bekeerd tot het milieu, zullen we zeggen. Hij, heeft een, uh, hij reed in een vies oud appeltje. En hij heeft een, een treinabonnement gekozen en nou ja goed hij heeft zich ook een beetje geprofileerd als iemand die het ook goed voor had met het milieu. Ja, ja. maar onder maar dat hem was niet zijn uh, sterke punt. Nee. Ja, maar onder hem begint die ontwikkeling al dat GroenLinks uh, serieuzer genomen wil worden door andere partijen niet de principiële oppositiepartij meer wil zijn, maar een partij die ook zou kunnen meeregeren. Nou, dat is waar, vanaf het begin al, hè? Dus, ja. Vanaf het begin bestond bij de initiatiefnemers van GroenLinks het idee van. We hebben drie kleine partijtjes of vier die helemaal niet meetellen. En we willen graag meetellen, meespreken en serieus genomen worden. Maar bij Paul Roosmiddel ging dat lukken. Omdat de leiding in, in één hand kwam. En hij mensen om zich heen verzamelde die net zo dachten als hij. En nou ja, goed, daarmee kon hij dus Het grappige is natuurlijk dat de PPR natuurlijk al ruime ervaring had. Die had al min of meer meegeregeerd. Ja, en, en het, met het kabinet nou en uur. Het ja. zijn vooral die CPN's en PSP'ers ja. die als het ware... Dat eigenlijk niet wilde. En Paul Rosemuller is dan de man die als, inderdaad als eerste toch het maar dat, ah, dat ja, andere gezicht laat de, de, zien. De, de mensen in de PSP en de CPN wilden het ook. Hè. Die waren dat sectarisme ook zat. Uh, maar het waar, de PPR had ervaring, maar dat was dus al lang geleden. En uh, de PPR was ook een soort getuigenispartij geworden na 77. Ja, maar als dan na, na de periode Rosemuller Halsemaat over gaat nemen, dan is die strijd gestreden. Hè? Uh, nou, er is natuurlijk altijd een uh, groot deel van de partij... die eigenlijk vindt dat er meer principiële standpunten moeten worden ingenomen. He? Dat is eigenlijk wat je nu ook ziet he? met de, de, met de, de kwestie Kunduz. Dat, dat sentiment van wij moeten zuivere standpunten innemen... dat is altijd blijven bestaan. Maar het aardige is, je ziet ook aan Jolande Sap... dat zij haar redenatie ook als opperste zuiverheid brengt. He? Dit is een zuiver, zeer integer, afgewogen, et cetera, argument, Zeker. zegt hij ze steeds... Dus daar kun je niet, want dat is natuurlijk de kwestie waar het om gaat... is dit nu in de eerste plaats een, een knikken naar... wij zijn bereid om ook vuile handen te maken? Die spanning, daar gaat het toch om? Ben je een partij die bereid is vuile handen te maken... of wil je honderd procent zuiver? Ah, ja, zo, zo, bij GroenLinks, zowel bij de leidingen als bij, uh, bij de kaderleden... als bij de achterban, is het, uh, is het idee van je moet vanuit ideale uh, politiek voeren... is zeer sterk aanwezig... Uh, alleen uh, bij de partijtop uh, probeert men uh, nadrukkelijker... die idealen te vertalen naar de praktijk. Maar vuile handen maken is iets wat men helemaal niet graag doet. En dat zie je ook in de manier waarop uh, die missie in Koenders gesteund wordt. Mm -hmm. uh, als er gevochten wordt, dan gaat GroenLinks zich terugtrekken. Ja. Wordt er wat, ja, dat wordt meteen gezegd. Dat begint toch eigenlijk al vrij snel nadat GroenLinks ontstaat. In de jaren negentig, als de, de toestand in Joegoslavië begint... dan wordt GroenLinks al voor het eerst met dit probleem geconfronteerd. Zeker. Zeker. Ja. GroenLinks was ook een van de initiatiefnemers... van uh, de aanwezigheid uh, van Butchbet in Bosnië. Ze hadden heel sterk het gevoel van, we moeten hier wat doen. Want hier vinden zulke grote misstanden plaats. Dit kunnen we niet uh, toelaten. Ja. Maar, want het, uh, ja, bij GroenLinks is het, de hele wereld is ons huis. En als daar onrecht plaatsvindt, dan moeten wij iets doen. Ja. Maar ja, wat dan? Dat is natuurlijk punt twee. Ja, en dan krijgen ze Reprenica. Ja, ja. ja. ja. Nou ja, dat is, uh, gaat wat ver om dat uh, aan GroenLinks toe te schrijven. Nee, maar goed, goed ze spelen GroenLinks daar natuurlijk een rol in. Ze mee zitten, ja. neem ik ja, aan. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. Uh, Want hoe liep de discussie toen af? Uh, GroenLinks stemde daar uiteindelijk mee in. En, maar ja, GroenLinks, ook... uh, GroenLinks stemde dus in met, uh, met de missie uh, naar Bosnië. Er uh, was ook toen al uh, een groot deel van de partij uh, was daartegen. Maar uh, goed, uh, de missie in Bosnië die, uh, die heeft het wel uh, gehaald. Het is dus door het congres goedgekeurd. Maar als een soort zoenoffer werd bepaald van we moeten wel zo snel mogelijk uit de NAVO en de fractie moet tegen de defensiebegroting stemmen. Wat natuurlijk raar is, want die defensiebegroting is er om die missie naar Bosnië mogelijk te maken. Maar, maar dat was toch traditie bij KleinLinks om tegen de defensiebegroting te stemmen. Zeker, zeker ja. maar eh, omdat ze voor, voor aanwezigheid in Bosnië waren, heeft de fractie besloten voor het eerst om voor de defensiebegroting te gaan stemmen. En dat werd door ja. het congres afgekeurd. En een jaar later heeft het congres ook zelfs de fractie opdracht gegeven te om tegen de Defensiebegroting te stemmen. Waar de fractie zich niet aan gehouden heeft. Ja, dus Op... het is niet de eerste keer dat de fractie niet naar de achterban luistert. Nee, nee. De, de, de fractie niet. heeft een eigen verantwoordelijkheid. Ja, ja. Ja. ja, zo is het maar net. <laughs> maar, maar had dat dan ook electorale gevolgen? Er zitten nu verkiezingen aan te komen. Kan je in het verleden zeggen, als de fractie niet luisterde naar de achterban, dan werd dat afgestraft? Uh, nee, dat is uh, straffeloos uh, gebeurd telkens. Het is wel zo dat in de peilingen zie je, zie je dat wel terug. Uh, met name in 2001, toen uh, de fractie uh, de, de oorlog tegen het terrorisme aanvankelijk steunde En uh, de, het congres dat niet wilde. Ja. En toen is er, uh, GroenLinks in de peilingen ver teruggezakt. Maar goed, uh, het was nog ver van de verkiezingen. En de verkiezingen werden vervolgens overheerst door een geheel nieuw fenomeen, namelijk Pim Fortuyn. En in ja. die constellatie uh, deed Paul Rozemiddel het juist weer heel goed... Ja. En toen hebben ze zich dus hersteld. Dik ja. nog één ding. Eh, Rutte moet zich nog niet rijk rekenen. Want wat in het verleden ook vaak gebeurd is met GroenLinks... als ze zo'n omstreden beslissing namen in de fractie... is dat ze hem ook heel snel weer terugdraaiden. Dat klopt, ja. Ja. ja. In het geval van de oorlog in Servië... die hebben ze 78 dagen gesteund. Ze wilden net de steun intrekken en toen was de NAVO klaar. Dus daar zijn ze goed weggekomen. Uh, en de oorlog uh, tegen het terrorisme, die hebben ze na 43 dagen opgegeven. Dus, uh... ja. Wat denk je, hoeveel dagen houden ze dit vol? Dit gaan ze natuurlijk langer volhouden, omdat uh, die missie die is nog niet eens uh, begonnen. En uh, we gaan eerst een fact-finding doen, uh, dus dit gaat zeker langer duren. Ja. Maar als die missie eenmaal op pad is, dan zou het best eens kunnen... dat GroenLinks al heel snel de stekker er weer uit probeert. Ja, GroenLinks te zegt dat het kabinet het dat moet doen... maar ik ben bang dat uh, GroenLinks dan uh, op zijn minst een zetje moet gaan geven. En... Ja. ja, we zullen zien hoe het afloopt. Ja. ja. Uh, Gaan ja. we nog even de herdershond proberen? Of ja, niet? ja, ik, ik, ik, ik nee, hoor... De herdershond is weer weggevallen dat en, de... en dat betekent dat we de herdershond maar en ik de denk... Hitlergroet moeten opgeven. Dat is toch en... wel heel jammer. Helaas. Ja. Want er dus... zat ook een heel mooi verhaal over Finland aan, geloof ik. Ja, dat, ja dat, uh, over een hond die het al... Een toen... hond die toen al de Hitlergroet... Nee, in 1941, had. geloof ik. Ja, in ja, Hitlergroet, ja, vandoor ja. een Finse hond. Nou, dat moeten we allemaal maar vergeten. Dat betekent dat we nog even een paar minuten PSP, CPM, PPR, geschiedenis in GroenLinks hebben... Dat, uh, uh, uh, uh, uh, nou, volgens mij hebben we dit onderwerp afgerond... toch min of meer? Of is er, uh, nou. durf jij nog voor een voorspelling te doen... Uh, hoe dit uh, straks met de statenverkiezingen Precies, gaat aflopen met GroenLinks? Gaat dit echt dat... verlies opleveren of is de tijd... is nou, het is straks heel moeilijk de te zeggen. Hè? Je ziet het in de dagkoersen van Maurice de Hond... Uh, leverde uh, GroenLinks glaubt, drie zetels in, maar ja... Dat is, hè, dan, dan laat het, op dat moment laten mensen dan heel erg hun, uh, hun stem bepalen door het actuele gebeuren. Kijk, met de andere linkse partij gaat het ook helemaal niet goed. Dus het is helemaal niet uit te sluiten dat GroenLinks nog lekker gaat winnen bij die statenverkiezingen. Ja... We zullen zien. Okay. Niet. We zullen... Ze, ze, ze wisselen vooral uit met de Partij van de Arbeid. En die zit er ook niet lekker bij. Goed, Dick Verkuil, bedankt. Is dat boek van jullie, uh, ligt dat nog in de, in de boekhandel? Dat lijkt van, me wel, ja. Van de... het, uh, tenzij het uitverkocht ja. is. Dat, uh, van de straat van naar het. de staat. Denk je dat GroenLinks binnenkort ook in de regering komt? Dat dit helpt voor ze? Ik zou zeggen, dat moment zal ooit eens komen. Maar uh, de, de, de LPF en de ChristenUnie hebben er ook in gezeten. Dus uh, waarom GroenLinks niet? Zou waarom GroenLinks niet? Goed, we, we, we zullen het zien. Uh, voor meer informatie hierover... Over, over, over andere zaken die vandaag in OVT aan de orde kwamen verwijs ik naar onze website. www.omroep.nl slash geschiedenis en dan doorklikken naar OVT. Op die site ook aandacht voor een bijzondere vondst. Want af en toe krijg je als verslaggever een totaal onverwachts iets heel bijzonders in handen. En dat overkwam OVT's Astrid Nauta bij het maken van een programma over 50 jaar Jaap Edebaan. Na een interview met de kleinzoon van de drievoudige wereldkampioen schaatsen Jaap Ede... haalde deze een plastic zak tevoorschijn, met wat spulletjes van zijn zolder. Luister maar. Ik heb uh, zijn sjerp meegenomen, die hij altijd gedragen heeft... tijdens de wedstrijden, maar dan vol met medailles. Alleen helaas, de medailles hangen er dus nu niet meer aan... na zoveel jaren. Uh, de meeste medailles zijn uh, aan het eind verkocht... omdat mijn grootvader een beetje in geldnood kwam te zitten. En het is op die manier opgelost... En dit is zijn schaatspet. Die heeft hij gekregen in Hamar, uh, En die is hem overhandigd in 1895. Deze pet zit ook totaal vol met gaten van alle medailles en kunststukjes... die eraan gehangen hebben in die tijd. Ja, dat was dus... Uh... De kleinzoon van Jaap Ede. Uh, we hebben nu op Marnix Koolhaas uh, van de website aan de telefoon. Die niet alleen uh, webredacteur is, maar ook uh, schaatshistoricus. Uh, Marnix, uh, ja. hoe bijzonder is deze vondst van deze muts? Uh, ja, die kun je wel uh, heel bijzonder noemen. Juist omdat we van uh, Jaap Ede, onze allereerste grote uh, sportkampioen uh, uit, het, uh, uit het verleden. zo heel weinig nog weten en over hebben. Want. Uh, je hoorde het zijn kleinzoon al zeggen, hij zat een beetje in geldnood. Nou, dat mag je wel een understatement noemen, want Jaap Eden is die drie keer wereldkampioen schaatsen is geworden. Ook vele wereldtitels bij het wielrennen heeft behaald. Op het eind van zijn leven volkomen aan lage wal geraakt. Hij is uh, aan de drang geraakt. is uh, zelfs in een uh, psychiatrische inrichting opgenomen in Zandpoort. Uh, Ook een uh, mooie tragiek overigens dat hij is uh, opgegroeid in Zandpoort... Uh, bij de ruïne van Brederode, waar zijn uh, grootouders woonden. Omdat uh, zijn moeder uh, in het kraambed was overleden... is hij bij zijn grootouders opgevoed. En op het eind van zijn leven is hij weer in Zandpoort teruggekeerd... maar dan in de psychiatrische inrichting. Dus ja, uh, Jaap Ede had op het eind van zijn leven zo ongeveer alles verkocht... Aan uh, prijzen en medailles die hij tijdens zijn uh, sportcarrière had uh, gewonnen. Ja. En uh, daar. Uh... En het enige wat dus nog blijkbaar was overgebleven... dat is uh, het mutsje wat hij uh, gedragen heeft uh, in Noorwegen... en de sjerp die hij als uh, wereldkampioen... vermoedelijk als wereldkampioen in 1893... op het uh, Museumplein in uh, Amsterdam... waar toen de ijsbaan was van de Amsterdamse ijsclub, die sjerp die hij toen heeft gekregen... die was uh, ook nog uh, overgebleven. Ja, en die zijn nu dus van die zolder boven water gekomen... en geschonken aan de Jaap-Edebaan, heb ik begrepen. Ja, ja, ja collega Astrid Nauta die uh, is bezig dus met een documentaire over de Jaap-Edebaan want die bestaat straks uh, 50 jaar die is in uh, december 1961 uh, open gegaan dus we vieren straks dat we 50 jaar kunstijsbanen hebben uh, in Nederland en uh, ja, dat is dus boven water gekomen en dat mag je wel een uh, heel ja. bijzonder feit noemen want uh, het enige wat we nog hebben van Jaap-Ede, dat is uh, de beker die hij, die hij in uh, 1893 won als wereldkampioen en misschien is het aardig om even te vertellen hoe die beker bewaard is gebleven. Want in 1915, toen uh, was Jaap al volkomen aan lage wal geraakt. En toen is er door allerlei sportjournalisten uit die tijd... en ook bijvoorbeeld door de zanger Koos Speenhof, allemaal mensen die uh, het uh, lot van Jaap Ede zich aantrokken... is een grote inzamelingsactie gehouden. Om, en ook om een actie om hem weer aan een uh, baantje te krijgen. En bij die gelegenheid heeft uh, de ANWB zijn uh, beker opgekocht... En die beker die is inderdaad bewaard gebleven en is via de AWB nu bij de KNSB terechtgekomen. En daar staat hij op het uh, bondsbureau in uh, ja. Amersfoort. is uh, die muts, waar staat hij? Die? die is nu in de Jaap Edebaan. Die op de Jaap -Edebaan maar hij -Edebaan. ook een prachtige ja, plaats. Die, uh, ze ...zeggen dat ze hem zullen gaan tentoonstellen. Ik vind eigenlijk dat die tot die tijd, straks als in december dat 50-jarig jubileum gevierd moet worden... ...dan zal hij tentoongesteld moeten worden. Tot die tijd zou die eigenlijk in het uh, Schaatsmuseum in Hinderlopen uh, uh, tentoongesteld moeten worden... ...zodat iedereen hem uh, nu al kan uh, bewonderen. Want het aardige is ook, er is een foto uh, bekend, een zwart-wit foto uiteraard... ...waar Jaap met die muts op te zien is... Die foto is ooit ingekleurd. Maar uh, degene die die foto ingekleurd heeft, die heeft natuurlijk moeten raden welke kleur die muts had. En die heeft daar hele andere kleuren voor gebruikt dan uh, we nu kunnen zien dat die muts origineel had. En wat ik mezelf nog wel afvraag is zou er iemand zijn die, die muts, uh, het patroon van die muts herkent. Het is namelijk een heel bijzonder patroon... wat ik niet ken van enige andere schaatsmuts. Dus als iemand op uh, de website uh, nog even wil gaan kijken... en uh, controleren of hij dat uh, breipatroon van de schaatsmuts van Jaap Eden herkent... en of het inderdaad een Noorse muts zou ja, zijn. dan daar kunnen ze dat aan ons mailen. En dan uh, kunnen ze dat media. Goed, hè, uh, maar ik nu nog even wat er verder op de site te beleven is. En op uh, Geschiedenis24. Ja, nou, ik wou het even hierbij laten, bij, vooral bij, uh, bij Jaap Eden. Wat je op de website over Jaap Eden kunt zien... is een uh, reportage die Polygoon heeft gemaakt bij zijn uh, begrafenis in uh, 1925. We kunnen kijken hoe de Jaap Edenbaan in 1961 werd geopend. Inderdaad, dus door de kleinzoon van Jaap Eden. En je kunt luisteren op de site naar een radiodocumentaire. die ik zelf tien jaar geleden gemaakt heb. onder de titel Het Kamermeisje van Jaap Eden. Want in dat Noorwegen waar Jaap die muts gekregen heeft. daar had hij ook een geheim kamermeisje. Het kamermeisje van het uh, hotel in Hamar waar hij uh, de wereldtitel heeft behaald en ook uh, de Europese titel... Alleen uh, bij één kampioenschap heeft Jaap één dag overgeslagen. Hij is op zijn hotelkamer gebleven en uh, heeft met zijn kamermeisje... een heerlijke dag daar doorgebracht, uitkijkend op uh, de wedstrijdbaan. Dus wie weet, misschien is de muts wel gebreid door dit kamermeisje. Goed. Marix, uh, bedankt voor dit mooie verhaal. Het is allemaal verder terug te vinden op www.omroep.nl. En dan nu het spoor terug. Met De Fietsenstalling, en tweedelige documentaire over de oprichting van het Amsterdamse Bimhuis. Sinds 2005 spelen grootheden uit de jazzwereld in een chique blackbox aan de zuidelijke Eioever. Maar dat is niet altijd zo geweest. In de eerste jaren na opening in 1974 kwamen muzikanten als Art Blakey, Chad Baker, Dexter Gordon en Archie Chapp terecht in een omgebouwde meubelzaak op de Ouderschans. Ondanks dat gold het Bimhuis al snel als een van de beste jazzpodia ter wereld. Vandaag in deel 1: de aanloop naar het Bimhuis, de jaren 50 en 60. Samenstelling Laura Steck, techniek Berry Kamer. The subject is jazz. Op saxofoon Hans Dulfer. Ik kon goed mensen ons Ik Wil een bruiker die gewoon goed oorlog maken. Wil vermanen die goed alles opschrijven. En nog een paar van die mensen, weet je wel, die dan bij elkaar, ondanks dat ze ontzettend tegenstellingen hadden, dat het toch goed kwam. Bimhuisbezoeker van het eerste uur, Bernlef. Er was een beweging van kunstenaars dat je alleen als je samenwerkte met elkaar iets voor de bakker kon krijgen. Want anders was het Bimhuis natuurlijk nooit van de grond gekomen. Trombonist Willem van Manen. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat, dat ik speelde met iemand die. Nou, die was niet in de moed. of die vond het wat wij deden niet interessant. Nou, die speelde dan bijna niks, weet je wel. Altijd op de eerste rij gezeteld, Jacques Weisvist. Moderne dingen zijn niet altijd mooi. maar wel interessant. Zo moet ik het misschien omschrijven. waardoor ik toch wel gemoeid was. Jazzjournalist Bert Vuijsje. Het gemeenschappelijke was dat ze allemaal het gevoel kregen van... ja, Amerikaanse muziek naspelen is op den duur toch niet een zinvolle daad. Laten we eens kijken wat er vanuit de Nederlandse context mogelijk is. Achter de drums, Han Benink. Vanaf de nul, vanaf Kiet eh, beginnen. En dan maar zien met een rugzak vol muzikale bagage... hoe je als zwemmend de randen van het zwembad eh, bereikt. Ik denk dat dat ons samenbracht. Jazz was vroeger uh, de soort muziek om hip te zijn. Uh, hier was het hipst als je over de Laatse Pijn liep met uh, Crooked Heart zo. en Amerikaanse leger en een hele nauwe broekspijpen. Nou, dat is die uh, broek uit wilde, moest je de eerste sok uitdoen. <laughs> En nou, dan was je de jazz. En de jazz, dat waren ook de intellectuelen. Dat, dat, dat, allemaal mensen die dichters zijn uit die tijd, de 50 jaren. Die hielden allemaal van de jazz. Ja, vroeger was dat gewoon hip. De de, de, de, je hoorde erbij, uh, je was een pleiner of een dijker. En uh, dijkers kwamen van de Nieuwe Dijk. En die hadden zo'n kut in Den Haag gekampt, aan de achterkant, weet je wel. Een kut in Den Haag gekampt? Ja, ja zo'n beetje zo. helemaal bij elkaar. Dat noemden wij een kut en een vetkuif. En ja, de pleinen zagen het beslist uh, anders uit. Daar schreef Remco Kamp over. En Simon vindt dat. En het net veel op jazz gespeeld. En, ja, als je gewoon op straat was en je fietste. Bijvoorbeeld Blues March, Als iemand aan. Uh, of een leuk meisje aan de overkant. dan, had je, dan, dan kon je er van op aan als je er ook in geïnteresseerd was dat ze dat terugvloot. Of zoiets, het, was heel, het was net zoiets als, uh, als de songlines van Bruce Chadwin. Dat was heel waanzinnig. Dat heb je niet meer. Iedereen loopt op zo'n glaasje te kijken en een flauwkul. Nee, dat was, dat, dus je, hoorde, je hoorde automatisch bij een groep van, uh, van mensen. Dus Na de hand is dat helemaal heel anders geworden. Een van onze grote requests is Satin Doll. Willem van Manen, werd er bij jullie vroeger thuis veel jazz gedraaid? Mijn vader die draaide op zondag altijd, uh, dan, ze, dan kwam de grammofoon op tafel. En dan draaide hij dus 78 Couture-platen en dat waren meestal jazzplaten. Dus het was Duke Ellington of uh, Louis Armstrong of Sidney Boucher... Of, en uh, Billy Cotton, oude Engelse dansbands, en dat, dat vond hij leuke muziek en daar luisterde hij. Er was na de oorlog natuurlijk een enorme behoefte aan amusement, hè, na de bevrijding. En een enorme honger naar Amerikaanse muziek. Want het was natuurlijk toch een beetje lastig geweest onder de Duitse bezetting. Er was wel wat, maar het werd, toch, het werd bestreden en het ging, ging moeizaam. Dus er was ja, een soort gezellige swingmuziek om op te dansen. Zeer succesvol. Uh, je kreeg uh, de eerste zeer succesvolle Dixieland Orkesten. De Dutch Swing College Band begon en werd een, zelfs een wereldsucces. En je kreeg op een gegeven moment uh, met enige vertraging en een aarzelende start... Uh, ook pogingen in Nederland om de moderne jazz die in Amerika... tijdens de Tweede Wereldoorlog was ontstaan, om die ook te gaan spelen. Dus de bebop. Uh, nou, daar liep Nederland niet voorop in... Binnen, Europese, uh, binnen de Europese context. Zweden bijvoorbeeld, daar ging het veel sneller. Maar die waren dus neutraal. Dus die hadden veel beter contact met Amerika gehouden tijdens de, uh, de oorlog. Uh, Tsjechisch vreemd genoeg, had ook een, al heel vroeg... in de korte periode voordat de, de communistische macht overnamen... was daar een bloeiende jazzscene tot 1948. En in Nederland ging het niet razendsnel. Maar op een gegeven moment kwam er natuurlijk toch wel degelijk een generatie muzikanten op... die dus die muziek gingen spelen. Ik ben geboren in de 40 en heb je de oorlog meegemaakt. Na de oorlog was alles, moest alles Amerikaans worden. Dus uh, je ging kemmelsigaretten roken, je ging kou en kou. En, uh, nou, jazz is Amerikaans. En ik had al geprobeerd, ik wil ook wel graag beroemd worden eigenlijk. En ja, toen ging ik met mijn zuster mee een jazzclub als een soort chaperon en dat wilden mijn ouders gewoon. En toen dus zag ik een hele grote zwarte man zitten. Prachtig, die ieder, ieder meisje kijkt naar. Hem en hij orde, pakte maar bier en dronk maar en speelde. En iedereen klapte voor hem. Dan dacht ik ja. Dat, is het. dat idee krijg je dan gewoon. Als je naar een cowboyfilm was geweest, liep je toch ook zo. Met uh, twee pistolen bij je uit. Zo was het een beetje. Dus ik dacht: Nou, dat ga ik ook wel doen. En toen, uh, nou, toen ben ik dus uh, gaan spelen vanuit die basis. En natuurlijk vond ik jazz mooi, want ik las allemaal verhalen over drugsgebruik. En Charlie Parker was net dood in 55. En uh, weet ik het allemaal. Het waren ja, allemaal helden, dat gewoon. die mensen. En, uh, ja, dat was mijn manier dan, om te, mijn bodem om te gaan spelen. Mijn ouders die wilden het helemaal niet. Ik moest natuurlijk uh, arts of advocaat worden, dat begrijp je wel. En, uh, uh, maar ik wilde saxofonist worden. En ja, maar dan moest je ook naar het conservatorium. maar Ja, toen conservatorium, maar daar kon je niet saxofoon leren. Daar uh, moest je klarinet leren. Nou, klarinet was van de tegenpartij, van de Dixieland. Die uh, man inderdaad, was het... de vreselijkste muziek die er was. Oh, oh, oh. Dus dat eindelijk ik me sowieso niet. En Berlef, hoe, hoe zat dat bij jullie? Uh, het jazzpubliek was altijd verdeeld in uh, groeperingen... die een bepaalde soort jazz aanhingen en de rest verketterden. Wat dat betreft waren dat net kerkgenootschappen... die elkaar naar het leven stonden. Dus je had natuurlijk... De allereerste waren natuurlijk studenten met muziek. Nou ja, daar spraken wij niet eens meer over... Het was verachtelijk. VVD-muziek, vreselijk. Waarin verschilde nou die truttige Dixieland-muziek met de uh, relatief nieuwe bebop? Het was uh, muzikaal ingewikkelder. Uh, het was niet muziek die je altijd zo maar gezellig kon meezingen. Het was ritmisch ingewikkelder. Uh, dus het was uh, uh, ja, muziek die uh, een aantal mensen nogal rauw op het lijf viel. Ook oudere muzikanten en oudere liefhebbers. Uh, maar die daarentegen door een aantal jongeren, door jongelui... Uh, studenten, kunstenaars, uh, ontzettend uh, enthousiast werd begroet. Uh, er kwam ook een soort aansluiting natuurlijk met de, met de, uh, de vijftigers in de poëzie. Uh, met de abstracte uh, Cobra-groep. Uh, dat was een beetje hetzelfde conglomeraat van uh, Simon Vinko, Remco Kampert... Uh, Karel Appel, uh, allemaal dat soort mensen die liepen ook logischerwijs warm voor die, voor die moderne jazz uit Amerika... En, en ook dan wel uit Nederland. Gewoon omdat het nieuw was? Omdat het aansloot bij hun eigen levensgevoel. Omdat het ja, hetzelfde de behoefte om radicaal te breken met het voorgaande... een zekere behoefte tot abstractie in de kunst... die werd daar dus ja, mooi, mooi beantwoord. 1000 jongeren werden gegrepen door de ritmische muziek... van de band van Lionel Hampton, de Amerikaanse vibraponist en drummer. Maar werd het dan ook gehaat door het grote publiek, door een grote massa? Natuurlijk was, uh, was het... Uh... Het gebruikelijke, ja, burgermans afkeer van dit is geen muziek meer. En het is allemaal onbeschaafd. En er waren natuurlijk ook wat, er zijn ook wat, wat, wat uh, momenten geweest. Hè? Lionel Hampton kwam een paar keer spelen in Nederland. En dat was een soort, ja, rock'n'roll, rel avant la lettre. Voordat er rock'n'roll was, kreeg je al een beetje dat soort publiek. Er is een beroemd concert geweest in de Apollo Hall van Lionel Hampton in 1954. 54, waarbij men door de vloer ging vanwege het enthousiaste, uh, enthousiaste respons op muziek. Samen met drummer Hemner bracht Lionel de zaal tot grote geestdrift. Uh, in 1956 in het concertgebouw werd Hempton op een gegeven moment zelfs uh, door de politie van het podium uh, afgevoerd. Uh, toen de zaak uh, al te enthousiast dreigde te worden. Dus ja, dat soort botsingen tussen de burgermansgeest en de rebelse jazz spirit. dat, uh, dat had je toen natuurlijk uh, uh, aan de orde van de dag. Het concert bereikte zijn hoogtepunt toen een van de muzici erbij ging liggen. Zo gauw als, als uh, op de radio iets wat ook maar naar jazz zweemde was... dan trokken alle volwassenen hun neus op of die riepen heel hard... kan dat uh, apenmuziekje. of weet ik veel hoe ze het allemaal noemden... kan dat af en zo. En dat was natuurlijk koren op de molen als je jong bent. Dan denk je, oh, dit is een muziek waar mijn vader en mijn moeder tegen zijn. Goed zo. Weet je wel? Dus dat vond ik met, van mee te aan. Dat zat er natuurlijk wel een beetje in. Kijk, op die leeftijd ben je als het ware ook geïntrigeerd juist door dingen die je niet begrijpt. Maar heb je ook boeken? Ik zat op mijn vijftiende, zat ik met rode oortjes. Probeerde ik Ulysses van James Joyce te lezen. Nou ja, een volkomen gekke werk met, met drie jaar Engels, dat sloeg nergens op. Maar dat deed je toch, hè, omdat je vermoedde dat er iets heel geheimzinnigs was. Juist omdat je het niet begreep, moest dat wel wat wezen. Nou, dat was met Jess natuurlijk eigenlijk ook een beetje zo. Part 1. The music written by Miles Davis. He calls So what? Wij draaiden uh, bij een vriend van mij uh, in de fietsenkelder. Platen van Monk en Miles Davis en Parker. En ik weet nog wel dat. En dan natuurlijk veel drank erbij, want dat moest ook helemaal uitgeprobeerd worden. Weet je wel, hoe snel je hoeveel je neven kon drinken voordat je ziek werd. En, de, en die kelder die stond ook regelmatig zo vol rook... dat de deur opengezet moest worden. Want anders waren mensen allen nog in de jazz gestikt ook. Meneer Wijsvies, wat is uw eerste jazzervaring? Oh, nou, dat was al... Uh, nee... Het is anders. Ik ben klassiek opgevoed, natuurlijk, door mijn ouders. Dus voor de oorlog... Ik ben stok oud, hoor. Dus voor de oorlog ging ik al uh, naar, uh, naar De Haag, vooral... en naar Amsterdam Concertgebouw. Naar klassieke muziek. En mijn vader nam me mee naar, de, naar Beethoven, naar Bach en Brahms. En mijn moeder nam me mee naar Stravinsky en zo. En Richard Stroos. Je, die was de meer de moderne kant. En na de oorlog ben ik in Delft gaan wonen. Toen ging ik eigenlijk luisteren. In Delft had je novum. En daar eigenlijk begon ik echt de modernere jazz. Dat is in... Uh, uh, ja, 58, 60. Die tijd. Maar toen kwam dus eigenlijk al die hele modernere beweging op... die in de oorlog, maar daar heb ik natuurlijk niks van gemerkt. Uh, die al begonnen was. op een gegeven moment ben ik naar het harmonieorkest gegaan. En uh, dat was in de tijd zo, en dat deed iedereen dan eigenlijk van mijn generatie... die graag jazz wilde spelen, die zeiden dat ze heel uh, graag saxofoon wilden spelen in het harmonieorkest. En dan kregen ze gratis les voor een guld in de week of zo geloof ik. En als je dan klaar was met les, dan moest je meespelen. Nou, de meesten deden het zo, die kregen het instrument en die uh, gingen op les. En uh, dat betaalden ze heel moeilijk steeds elke keer. En op een gegeven moment gingen ze weg en dan namen ze de saxofoon mee. Dus toen ik daarbij kwam, was het al een beetje moeilijk eigenlijk. Dus uh, zeiden ze, ja, nee, nee, kijk, zaksifoos hebben we al genoeg. En je moet dat trombone spelen. Dan, je trombone spelen. dan dacht ik, godverdomme, trombone, dan heb ook niks. En, uh, maar ja, kijk, dan ben ik wel, dan ga ik dus trombone spelen. Toch, weet je wel, en dan nam ik les. Het was toch een stom ding ook, want het was een instrument. Het was vroeger bij een harmonieorkest geweest, maar bij een cavalerieorkest. Dat ze op het paarden zaten. Dus die schuif was niet zo lang, die was zo kort eigenlijk. Weet je? Dat je langs die paardenharen kon gaan zo, als je speelde. En, nou ja, en toen heb ik dat toch volgehouden. En op een gegeven moment heb ik gezegd... Ja, ik wil graag minister worden, maar ik krijg zo'n ontzettende pijn in mijn tanden. En ik heb los tandvlees, eigenlijk toen. En eh, nou, ze waren al blij dat ik de contribu contributie op tijd betaalde. En dat ik ook eh, ijverig studeerde gewoon. Dus eh, nou, toen mocht ik overgaan op saxofoon. 1, 2, 3, 4, cut. Ik was een klein jongetje, dus dat moet zeggen, in midden midden vijftig jaar. Toen kwam ik dus op, op school, op de middelbare school. En daar was dus een schoolband. En die hadden een pianist nodig. Ik heb klassiek piano gehad, hè. Van huis uit, het, in alle nette families leerde je piano spelen natuurlijk, hè. Dus ik begon al op mijn zevende met pianoles. Maar ik vond die jazzmuziek ook wel interessant. Dus toen kwam ik in die schoolband terecht. En toen was daar een saxofonist. Hans Hof die kon ook piano spelen en die heeft mij een beetje akkoorden leren spelen. In die band speelde ook een trombonist. En die ging op een goed moment met zijn ouders uh, emigreren naar Canada. En toen, uh, nou, ja, wie weet er nog een trombonist, niemand wist een trombonist. En toen heb ik een trombone gekocht voor 100 gulden. En dan heb ik les geno genomen van een klassieke gepensioneerde trombonist van het concertgebouw. En die heeft me dus, euh, nou ja, toen wonen leren spelen. Je begon gewoon, ja. Die begon. Was, ik ben één keer naar Cor van den Berg geweest. Dat was een drummer. Uh, die woonde in de Dapperste bij, bij de Dappenbuurt. En ik ben één keer... Naar Jan Straatmans, hè, verslagwerker van Concertgebouw. Ja, een heleboel van die jonge bekende drummertjes, zo, ja. die zijn nu allemaal oud, zoals Harry Piller. en zo. Die gingen daar allemaal naartoe om les van hem te krijgen. En ik ben één keer geweest en nooit meer. Ik kan ook helemaal geen noten lezen, dus ik weet helemaal niks van. Was de les niet leuk? Nee, de les was verschrikkelijk. Was er op het conservatorium een richting jazz? Nee, er was, die, die, die de opleidingen aan het conservatorium zijn pas in 1980 er gekomen. En ik heb het nu over midden 50 jaar of zo toen ik daarmee begon. Dus er was eigenlijk geen gedegen jazz opleiding nee, of er werd niks nee, gegeven? dat stond helemaal niet, nee. En de, en de, en de muzici, die, die jazzmuzici waren, waren, die waren zo met de praktijk bezig... en hadden het vaak ook in de praktijk geleerd dat ze ook sowieso geen les zouden kunnen geven erin, weet je. Dat, dat het systeem in die jazzmuziek, om het over te dragen, dat is pas veel later ontwikkeld. Ik zeg altijd, als ik interview kijk, ik ben niet zo'n goede saxofonist. Ik uh, wilde gauw succes hebben, dus uh, studeren en alles en instrument beheersen, uh, daar haak ik niet zoveel zin in. Nou, dus dat zeg ik dan, weet je, want ik ben helemaal niet zo'n goede saxofonist. En, uh, en dan zie je ze zo van, ja, meneer Durf, u moet geen onzin vertellen. Want toevallig weten wij dat u nu al heel jong was... werd u al gevraagd door beroemde muzikanten... Want die of u mee wilde spelen met hen. Weet je, is dat soms niet waar? Ja, dat is wel waar. Ik werd ook gevraagd. Maar niet om hoe ik speelde. Ik had in die tijd namelijk een auto. En de meeste muzikanten hadden geen auto. En dus die, uh, ja, die wilde wel graag met mijn van mij spelen. Want dan haalde ik ze op. En dan konden ze flink veel drinken, want ik dronk toen niet. En eh, dan bracht ik ze weer naar huis en alles. En dan mocht ik als beloning mocht ik af en toe twee of drie nummerjes meespelen. Dat, dat is de werkelijkheid. En dan beginnen ze allemaal te lachen van, <laughs> ja, onzin weet je. Nee, dat is de werkelijkheid. Er waren weinig jazzclubs. Je had in Den Haag had je, had je ook wel een club, maar dan werd dan toch... Er werd altijd door, dat was zo'n hele dikke deur, weet je wel. En dan werd er door een luikje, werd er opengedaan van binnen. Dan keken ze eerst naar buiten of je er wel goed uh, uitzag. En een das aan had, en of ze je kenden. En dan werd je binnengelaten. Een beetje ons kent ons weer. Dus dat er werkte er een loesje ding in de hand. En ik heb ook meegegaan. Ik heb vaak in die clubs gespeeld, hoor. Maar ik zeg altijd al eens gelijk een schreeuwende bartender of iemand anders, dat ik veel te hard speelde. En je moest de hele avond Brusjes spelen. En het had allemaal dingen die niet zo leuk waren. Maar je, je moest gewoon spelen en dat waren de gelegenheden. Ik ging wel naar de Zade. die was in de Wagenstraat, daar speelde John Engels. En de, de Diamond Five, daar ging ik dan op donderdag naartoe met Ruud Jacobs. Toen ik in Hilversum woonde, dan hadden ze een soort van open avond. En dan, mocht ik, dan ging ik dan spelen met Rudy. En dan ging ik met huis terug. Het is ook een avond gebeurd. Dan sloeg ik door alle vellen van John's drum, drumstel heen. En hij werd helemaal niet kwaad. Maar van Kees Slinger kreeg ik een beetje op me donder. werd Vuistje, uh, we hebben de Dixieland gehad, de Bebop. En eind jaren zestig kwam er weer een nieuwe vorm van jazz. Wat, uh, wat gebeurde er precies? Het was zo dat... Een Nederlandse jazzmuzikant die had een zeer overzichtelijke doelstelling. Namelijk net zo goed spelen als een Amerikaan. Uh, dus het hoogste doel was inderdaad van uh, zo goed jazz spelen... dat een luisteraar zou denken van het lijkt wel een Amerikaan. Uh, in de jaren zestig kwam er dus een nieuwe golf muzikanten op. Die dus, aan de e die dus enerzijds een beetje zich wilde bevrijden van de... Schema's en de, en de voorschriften van de Bibop. Want de Bibop was wel een soort. He, er zaten vrijheden in, maar het was toch ook harmonisch gezien een zeer gedisciplineerde uh, muziekvorm. waarbij je wel degelijk kon zeggen: die noot is fout, uh, et cetera. En die gelijktijdig uh, op een gegeven moment uh, tot het idee kwamen: van ja, wat is het eigenlijk? Het, wat heeft het voor zin om Amerikanen en dan ook nog Zwarte Amerikanen te willen naspelen? Wij zijn, jongens uit Nederland. Dus we zouden eigenlijk muziek moeten maken die uit onze eigen achtergrond voortkomt. En dat leidde uiteraard, toen kreeg je dus de paradoxale situatie dat de, de voormalige rebellen van de Bibop, die dus toen allerlei strijd voerden voor hun vernieuwende muziek. een soort gedaanteverwisseling. Dus de rebellen van 1950 waren in 1965 plotseling de gevestigde machten. die, die op hun beurt weer riepen: van dat is geen muziek meer als het ging over Willem Breuken. Of die riepen van, die mensen kunnen helemaal niet spelen. Er was zeker een soort frictie tussen. Ik, werd ook, ik kreeg minder en minder werk uh, als uh, timekeeper. Want ik werd toch een beetje verra verraaier, was ik. Je? Het is toch gelukkig dat de mensen nieuwe wegen zoeken. Dus we hebben toch hele mooie, moderne muziek. Uh, Stravinsky toen dat tijd, dat was wel verschrikkelijk. Mijn vader, die vond Stravinsky heel erg. Die is, net met Maler is hij opgehouden. Maar laten we eerlijk zijn, meneer Weisswies... u was wel een van de weinigen die uh, geïnteresseerd was in die free jazz. Want waren niet zoveel mensen. Waarom vond u dat interessant? Ik ben geïnteresseerd in nieuwheid. Nee, dat was in mijn vak ook. In, in Delft, in, uh, in Scheikunde Lab had ik daar. En dan ging je ook naar de nieuwe dingen zoeken, niet naar de oude. Wij zochten nieuwe antibiotica. Oude antibiotica, dat was voor het bedrijf. Maar wij zochten naar nieuwe. En uh, dat interesseert me altijd nog steeds... Dus nieuwe ontwikkelingen. wel soms, ja, dat je zit van... Ik vind er eigenlijk niks aan. Maar ja, dat je toch wil horen wat er gebeurt. En, uh... Dus u vond ook dat u een soort van investering moest doen? Uh, dat u eventjes daarin uh, moest groeien ook, voordat het ja, mooi werd? Ja, nou, dat is altijd geweest. Hè. Dat was begonnen met de jazz ook. In het begin dan zag je Jezus en dacht, uh... sorry... En dan had je Hans die daar met zo'n prachtig instrument zat te piepen en zo. Dan zei je het man: Wat doe je nou toch? Het is toch je hebt zo'n mooie instrumenten, dan zit je maar te piepen. En de Willem, die Willem Breuker, die, die ik weet nog goed. Uh, u vindt er niks aan, hè? Ik was eigenlijk een oude man al natuurlijk. Hè? Ja, of vijftig toen. U vindt er niks aan, hè? Ik zei: Nee, ik vind er geen moer aan, maar ga alsjeblieft door. Want je hoorde wel dat het serieus uh, werd gebracht, het was een zoeken. En uh, ja, dat, uh, dat is toch eigenlijk hele mooie muziek geworden, vaak. Het volgende nummer is Bird's Rock. Dat wel elke keer, maar dat is ook erg mooi. En toen kwam uh, Paradiso met Hansje Dulven. Nou ja, dan, dan ga je gewoon mee. Toen Paradiso begon 1968... Dan werd ik toevallig uitgenodigd om van mee te gaan om te kijken wat er gebeurde. Het eerste gebeuren nou, dat uh, was waanzinnig werkelijk. Weet je. De wc stroomde over en uh, het bier was op. En, uh, helemaal vol en alles. En toen dacht ik: jezus, weet je, als we nou hier jazz kunnen brengen. dan heb je in afval een groot publiek. Weet je, dat is heel wat, want iedereen probeerde altijd het publiek te trekken naar jazz. Nou, de oudere mensen die vonden die nieuwe jazz niet leuk... en de jongere mensen die vonden het maar ouwe lullen muziek... want die hadden een verkeerd idee er ook over, hè. Dus, euh, nou, toen ben ik gaan praten met een toenmalige leider. Uh, uh, en uh, die, uh, ja, die keken eerst... en er was natuurlijk ook een programmacommissie... die keken eerst of ze, of ze uh, water zijn gebranderd jazz, weet je, een Maar wat tegelijkertijd gebeurde met Paradiso... Was, dat het nogal ter discussie stond, weet je. Er, was, er werd vaak. er vaak gekomen, mensen met honkbalknuppels, die sloegen de boel elkaar enzovoort. En vechtpartijen, die kwamen binnen. En toen had het op een gegeven moment een hele slechte naam. En er werd natuurlijk gebloot, weet je. Je kende er al drugs gebruikt, de hele telegraaf vol. Helemaal op de visa enzovoort. En toen was het wel zo dat die toenmalige man Louis Groen heette die. Eh, die, eh, die trouwens ook helemaal niks afwist van muziek of zo. Dat is een ex-commando, moet je nou. Die dus ze dus op die plek gezet, de gemeente dan, weet je en die moest natuurlijk subsidie hebben. En toen werd je allemaal gezegd, subsidie voor die tent, ja, schandalig. En dat kan allemaal niet. En toen was het inderdaad zo, dat dacht hij met mij samen. Kijk, als je naar jazz brengt, die ambtenaren zijn allemaal die mensen van een beetje die leeftijd. Die hebben vroeger dan jazz als in uh, leukheid gezien. En die willen wel graag dat er weer wat voor komt. En dan krijg je ook geld. En dat is toen ook gelukt. Dus het image was, was beter, weet je. Wij speelden daar iedere avond in het Paradiso op woensdag als huisband. Dus dat was een kwartet. Dat was met Hans Dulfer, Han Bennings, slagwerk. En een bassist erbij en een mijn persoon op de trombone, een kwartet. En dan speelden we dus iedere woensdagavond de eerste set, zou ik maar zeggen. Dus drie kwartier of zo. En daarna kwam er dan een beroemdheid. Hè? Dus een, een bekende Amerikaan of, uh, of goede Nederlanders. Want wij kwamen net kijken. Dus, maar goed durven verrunde die tenten, dus wij waren zogenaamd het huisorkest. Dus we speelden iedere avond speelden we drie kwartier, zo van negen tot uh, kwart voor tien. En dan kwamen de, de, de professionals aan bod. En dat was dus echt al uh, vrij wilde muziek, inderdaad. Hè? Vrij, vrij geïmproviseerd. Ik had een paar themaatjes bedacht... maar daar werd het toch wel vrij uh, onconventioneel over gespeeld. Meestal was de muziek die erna kwam was conventioneler dan wat wij speelden. Dus het was zo dat het publiek eerst even dit moest slikken... Ja, <laughs> en daarna eigenlijk mocht genieten van de beetje meer mainstream... En daarna konden ze een beetje meetikken met hun voet, zou ik maar zeggen, ja. En toen waren er meeste 1500 mensen in uh, Paralyse. Maar wat ik wel wist... Maar de pers gelukkig niet van de 1500, 1200 Duitsers waren... die met een chillum waren te roken in de hoek. En dat er misschien 100 of 150 jazzliefhebbers waren... die met afgrijzen zonden te kijken wat er gebeurt. Dat waren fameuze concerten. Daar heb ik met God in iedereen gespeeld. Maar vooral er kwamen ook een heleboel mensen met honden... die fantastisch reageerden. Ja, dat waren hippietijds. Dus ze zaten chillums met hart te roken. En die kon je, ook in de... je kon ook stuff kopen daar. Ja, toen koffiekraamtje, het was een beetje, reuze gezellig. Het was net als in het oude theater vroeger. Mensen die echt geïnteresseerd waren, die zaten voor aan het podium. De minder geïnteresseerd liepen een beetje rond. Of er waren ook mensen die vielen in slaap. En als Misha en ik speelden, waren er veel honden die altijd reageren op ons. Ze hadden we reuze veel vrienden. Maar degene die erover schreef... toen Toederaad was de journalist van de Volkskrant. Die was er ook een beetje bij betrokken, Rudy Koopmans. En die had um, een heel goede methode. Alles wat er gebeurde, schreef hij fantastisch over. Fantastisch. Ongelooflijk, wat ik nu heb gehoord. En Alleen, voor de insiders, zoals ik bijvoorbeeld, die hem goed ook kenden, kon ik aan één zinnetje zien, dat het eigenlijk waardeloos was. <laughs> dat je Net zoals vroeger, had je als Brezhnev van Rusland, die hield aan een reden van drieënhalf uur, en alles en dit en oh, dat. En een heleboel. En dan kon een goed verstaande, die kan uit één zin horen dat de hele oogst in de Oekraïne mislukt was. <laughs> dus dat ging eigenlijk heel goed. 1500 mensen aan bij een jazzconcert. Nou ja, dat is ongelooflijk. Het waren hartstikke leuke concerten. En dat heeft een jaar of drie, vier geduurd, denk ik. 68 tot 72, schatting. En toen uh, gaf Paradiso te kennen dat ze die uh, woensdagavond zelf nodig hadden. Dus dat we. En ze wilden een ander soort publiek en zo. En ze hadden die avond zelf voor popconcerten nodig. Dus toen was het afgelopen. En uh, nou ja, dat vonden we erg jammer. En toen zijn Hans en ik, hans Hulver en ik... eigenlijk een beetje op zoek gegaan naar een andere locatie. Maar voordat jullie die locatie gingen zoeken... hebben jullie eerst nog de beroepsvereniging van Improviserende muzici opgericht. Hoe ging dat precies? Er was ooit een Stichting Jazz in Nederland. Maar dat was dus een een of andere vage slapende stichting... die niks anders deed dan één keer per jaar een prijs uitreiken. En verder deed die niks. En wij hadden dus met een aantal muzici het idee dat we een organisatie wou hebben... waardoor je dus die muziek subsidiabel kan maken. Dat is eigenlijk weer iets wat voortkomt uit de beweging... de Notenkrakersactie eind 60-jaren. Dat was eigenlijk ja, de hele alternatieve muziek zien. Ook, laat ik maar zeggen, de moderne kamermuziek en dat soort dingen. Die hebben toen actie gevoerd voor het feit dat, dat de, laat ik zeggen, de kleinschalige sectoren in de muziek ook recht hadden op subsidie... en dat, dat niet alle rijksubsidie subsidie alleen maar de symfonieorkest en de opera zou moeten gaan. Dus toen hadden wij die Stichting des Nederland overgenomen... van al die oliebollen die er verder niks anders deden. Die zaten met z'n zeventiende in het bestuur, moet je nagaan. Dus wij wisten, Rudy Koopmans zat daar ook in. Die had ons getipt dat er, dat er zo'n vergadering was van het enorme bestuur... ergens in Alphen aan de Rijn... Hij zei, als jullie nou wat willen, dan moet je daar naartoe gaan... en dan moet je gewoon gaan praten en zeggen wat je van plan bent. Maar die, die gasten, die wisten dat niet, dus wij belden daar aan... En, en mevrouw deed open en wij liepen meteen door die kamer binnen. We <laughs> waren met z'n drie of z'n vieren. Nou, ja, toen hebben wij onze plannen daar uitgelegd... En, uh, toen we, we, we waren die mannen vreselijk boos. En, uh, die, die zeiden, jullie hebben hier niks mee te maken en het gaat je niks aan. En die vertrokken allemaal, maar dan bleven we er dus drie zitten. En die zagen het wel zitten, die, vond, die vonden het eigenlijk een heel fris idee. Nou, toen was die stichting dus overgenomen. Maar toen dachten we ook, ja... Je, kan, je hebt een stichting, maar een stichting bestaat gewoon uit een bestuur met vijf man. Maar je hebt ook een achterban nodig. Toen was het eigenlijk zo dat de jonge muzikanten, die dus free jazz propageerden en zo en alles... die, die gingen zich in een soort vakvereniging uh, verbinden. De BIM, beroepsvereniging voor improviserende muzici en... Uh... Alhoewel mijn beroep eigenlijk niet helemaal, helemaal nu was... werd ik er toch bij betrokken. En nou, ja, toen kwam de behoefte opgeheimelijk... en dat kwam min of meer een beetje uit de, de voice van Miesje Mengelberg... die er toen ook bij gekomen was. En, wij moeten een vaste huis hebben waar we kunnen spelen... Weet je, waar we kunnen experimenteren. En omdat ik dan de praktische man was... zei ja Hans, ga jij eens op zoek naar... Uh... Een leuke, uh, waar we misschien kunnen proberen. En, uh, want ik heb dus ook contact met. Ik zat, nou, allemaal zo ingewikkeld, maar ik zat in de autobranche. En, uh, niet, ik, geen, wat ze vaak zeggen, ik verkocht wel je dat autootje helemaal niet. Ik verkocht nieuwe auto's. Dus ik had connecties overal. He, ik kon op een gegeven moment wel ergens aankloppen en zeggen: van, uh, hey, Makelaars, weet je niet, een leuk pand voor dit en dat. Dus ik ben iets gaan zoeken en uiteindelijk vond ik ergens iets bij de uh, Spuistraat. Kijken, kijken. En toen kwam opeens, ik meen Willem van Manen of zo, of Michel, die zei, Ja, maar wij weten misschien iets beters. Op de Oude Schans staat een pand, enzovoort, enzovoort. En toen dat huis eraan kwam, toen dachten we: nou, dat huis moet een naam hebben. Dus dat noemen we gewoon het Bimhuis. Dus dat is genoemd naar die vakbond die we eerst hadden opgericht. <lacht> De fietsenstalling over het ontstaan van het Bimhuis. Volgende week deel 2. En wilt u beide delen op CD hebben, maak dan 7,50 euro over naar giro 444600 van de VPRO in Hilversum. Onder vermelding van Bimhuis. Dus 7,50 naar giro 444600 van de VPRO. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Een programma van Michal Citroen, Matthijs Deen, Laura Stek, Hans Olink... Annelies de Koning, Astrid Nauta, Jos Palm en Paul van der Graag. Straks na het lange nieuws de perstribune van Max. En Ruud Terwijde ontvangt daarin onder meer omroepbaas Bert van der Veer... en oud-judoka Mark Huizinga. Dat dus na het lange nieuws. Straks blijft dus luisteren naar Radio 1.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 Met de rug naar Europa richt het de blik op oude koloniën en nieuwe markten. En eventually uh, the future is in China. Spreekt u wel Chinees? Ja, yeah. <laughs> niet really. Een reportage vanuit het Atlantische puntje van Europa. Vanavond tussen 7 en 8 in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ik ben Femke van den Bos, dierenarts in Utrecht. Ik vind het echt onverantwoord hoe supermarkten stunten met.